7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Ochtendspits eerder op gang. Aanslag op politiebureau Kabul. En dodental Algerije loopt op tot 81. Veel snelwegen in Nederland zijn begaanbaar, maar wel is de ochtendspits eerder op gang gekomen. Volgens Rijkswaterstaat liggen de wegen redelijk tot netjes bij. Alleen in het noorden van het land is het gladder, omdat het daar nog sneeuwt. Weggebruikers moeten rekening blijven houden met gevaarlijke rijomstandigheden. De verwachting is wel dat vrijwel alle spitstroken opengaan. Sinds gisteravond heeft Rijkswaterstaat 12.000 ton zout gestrooid. Er zijn ruim 1200 medewerkers, 500 strooiwagens met sneeuwschuivers... en 350 losse sneeuwschuivers ingezet. De KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer... in Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe. Sterke oostenwind kan leiden tot stuifsneeuw. De NS rijdt ook vandaag vanwege het weer met een aangepaste dienstregeling. Vooral in de Randstad zullen minder intercities rijden. En Thalys International adviseert reizigers vandaag niet met de Thalys te reizen, maar de reis uit te stellen. De hogesnelheidstrein die rijdt tussen Nederland, België en Frankrijk... zal vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden veel vertraging oplopen, denkt Thalys. Op Schiphol kunnen opnieuw vluchten uitvallen vanwege het slechte weer. In afghaanse hoofdstad Kabul is na een aantal ontploffingen een vuurgevecht uitgebroken bij een politiebureau in het westen van de stad. Zeker één terrorist blies zich op bij de ingang. Daarna gingen andere terroristen met bomvesten aan het gebouw binnen. Zeker twee explosies gehoord. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. In de verklaring schrijft de organisatie dat in de vroege ochtend een aantal strijders een overheidsgebouw is binnengedrongen dat dichtbij een Amerikaans trainingcentrum ligt. Wordt nog steeds hevig gevochten. Over het aantal slachtoffers zijn nog geen mededelingen gedaan.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 De deelstaatverkiezingen in neder saxen zijn gewonnen door de sociaal-democratische SPD en de Groenen. In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer dan de huidige coalitie van CDU en FDP, die tien jaar heeft geregeerd. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor 6,5 maar is wel de grootste partij gebleven. Maar de coalitie met de liberale FDP heeft niet genoeg zetels om verder te kunnen regeren. De uitslag in neder saxen is een nederlaag voor Merkel. Die regeert in Berlijn met een coalitie van CDU en FDP. Op deelstaatniveau zijn er straks nog maar drie van zulke coalities. De verkiezingen in neder waren de laatste... voordat deze zomer de campagne voor de landelijke verkiezingen begint. Die zijn in september. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zijn aangekomen in Brunei voor een tweedaags staatsbezoek. Ze werden op het vliegveld begroet door het kroonprinselijk paar van Brunei. Het gezelschap reisde daarna naar het paleis van de sultan voor de officiële begroeting. Ook minister Timmermans en minister Ploemen reizen mee. Ploemen begeleidt een handelsmissie. Na Brunei reist de koningin door naar Singapore, eveneens voor een tweedaags staatsbezoek. Wesley Snyder vertrekt bij Inter en speelt de komende seizoenen in Turkije bij Galatasaray. De middenvelder vliegt vandaag naar Istanbul om een contract voor 3,5 jaar te tekenen. Zo meldt de Turkse club op zijn eigen website. Sneijder was bij de club uit Milaan op een zijspoor beland... omdat hij weigerde zijn contract te verlengen onder slechtere voorwaarden. Er stond bij de Italiaanse club nog tot juli 2015 onder contract. Vorige week waren de clubs het al eens geworden over de overname. Inter krijgt 7,5 miljoen euro voor Sneijder. Het weer dan. In het noorden dus sneeuw en daar blijft het ook vriezen. In de rest van het land valt hooguit nog wat motsneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt. De oostenwind blijft in het noorden stevig doorwaaien. Elders zwakt de wind wat af. ANWB-verkeersinformatie, door sneeuw en bevriezing is het plaatselijk glad in het hele land, let u daarvoor op. Dan de meeste vertraging is op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer is de file daar. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven 12 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. 12.000 ton zout er is op de Rijkswegen gestrooid vanaf zaterdag. En meer dan 800 sneeuwschuivers en strooiwagens zijn op de weg. Maar in de Randstad heeft Rijkswaterstaat de wegen redelijk schoon gekregen. In het noorden is dat nog niet gelukt. We praten u daar vanochtend over bij. En de Vira hebben ze in België en Nederland niet schoon gekregen. Belgische NS heeft het helemaal gehad. En we gaan er ook heel, heel dringende, brutale maatregelen moeten nemen. Nederlandse spoorwegen en de Belgische vervoerder, NMBS, bespreken vandaag de grote problemen met de Vira, de hoge snelheidstrein. Tussen Amsterdam en Brussel rijden sinds eind vorige week geen Vira's, omdat de treinstellen door sneeuw en ijs beschadigd waren geraakt. En voor de is ook de maat vol, zegt directeur Bert Meerstad. Dat betekent dat wij hier een punt hebben gezet... en hebben gezegd, wij willen geen treinen meer afnemen... totdat er een veilig product is. Maar zeker ook tot er een stabiele dienstverlening voor onze reizigers weer is. En we hebben gezegd, we stellen jullie aansprakelijk... voor de situatie die nu is ontstaan, en die moet je herstellen. Een Belgische vervoerder, NMBS, twijfelt over de toekomst van de Vira. Dat zei de bestuurder, de scheenmaker, gisteren. Hij overweegt de bestelling van drie Vira treinen bij de Italiaanse fabrikant van Saldo Breda te schrappen. Hij liet zich stevig uit over de problemen met de trein. Wat er nu de voorbije pakweg zeven, acht dagen naar voren is gekomen... dat is hallucinant. En we gaan er ook heel, heel dringende, brutale maatregelen moeten nemen... ook naar de constructeur toe. En die maatregelen zullen waarschijnlijk vandaag bekend worden. Kamerleden van de PvdA en de VVD hebben het afgelopen weekend gepleit voor alternatief vervoer op de routes van de Vira. De dagelijkse reizigers tussen Amsterdam en Brussel hebben een groot probleem nu de Vira uit de dienstregeling is gehaald. Om die reden hebben wij de NS verzocht om nu een treindienst op te starten tussen Amsterdam en Brussel tijdelijk. Zolang de Vira niet rijdt, zodat mensen in ieder geval, eh, als het vooral zakenreizigers zijn, dat naar Brussel kunnen en vanuit yeah. Brussel naar Amsterdam. Reizigers kunnen volgens NS-president Bert Meerstad wel reizen naar Brussel. Ze kunnen met de Thalys, maar er is ook een andere optie. De binnenlandse treinen rijden ook gewoon. Uh, en de reizigers kunnen ervoor kiezen om over bestaand spoor te gaan. En daar zijn we in go heel goed overleg met de Belgen uh, samen aan te kijken... of we een betere verbinding kunnen bieden over het normale spoor. Ja, nu weet inmiddels ook dat uh, het aantal verbindingen inmiddels is teruggebracht. Het aantal ritten per trein vanwege de sneeuw. Ook de alternatieven op de route zullen vandaag in het overleg... trouwens tussen de Nederlandse en Belgische spoorwegen aan de orde komen. Staatssecretaris Mansveld van Verkeer wil dat de NS... en de Belgische vervoerder NMBS-reizigers... voor het eind van de maand een alternatief biedt voor de falende vieren alternatieve treindienst moet rijden... totdat de dienstverlening van de Vira weer betrouwbaar is, vindt Mansveld. We hebben haar gevraagd om een toelichting... maar ze wil nu eerst de Tweede Kamer informeren... voordat ze met de radio spreekt. Ja, nou, de Belgen en de Nederlanders praten dus vandaag over de Vira. We gaan eens even naar Brussel, naar correspondent Joris van Poppel. Joris, um, wat verwachten ze daar eigenlijk van in België? Ze verwachten niet echt een gesprek eigenlijk. Niet echt de perceptie is hier niet dat ze gaan praten, maar de perceptie is hier dat er een, een mededeling komt. Een brutale mededeling, zoals je al net de topman hoorde zeggen. De raad van bestuur van de NMBS, die komt vandaag bijeen. Uh, nou ja, die gaan iets, iets brutaals besluiten en dat dan krijgt vervolgens de topman van de NS krijgt een telefoontje. Zo legde de, de baas van de NMBS het gisteren, gisteren hieruit op de, op de televisie. En ja, een brutaal besluiten. Ik kan eigenlijk wel raden wat dat gaat worden. Nou, vertel maar dan. Ja, ze gaan de stekker eruit trekken. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Kijk, de Belgen die hebben uh, drie uh, Vira-treinen uh, besteld, maar die zijn nog niet geleverd. Nederland heeft er 16 besteld en daar is de, de, de ruimte helft is al geleverd. De Belgen denken dat ze er nog gewoon onderuit kunnen. Ze uh, gaan de, de bestellingen hoogstwaarschijnlijk annuleren. Die topman gisteren op televisie zat al openlijk de, de, te rekenen hoeveel dat dan zou gaan kosten. De helft is al aanbetaald van die, van die drie treinen, maar er waren bankgaranties. Kortom, uh, het zou ze eigenlijk geen geld gaan kosten. Nou ja. En dan kunnen de Belgen heel mooi hun, hun potjes schoonvegen en zeggen. we stappen eruit, we bestellen die treinen niet meer. En dat betekent dat die, die, die prestigieuze grensoverschrijdende HSL-samenwerking tussen België en Nederland, die vira heet dat dat gewoon een Nederlands dingetje wordt... en dat de Belgen zeggen, zoek het maar uit. Hmm. En wie rekenen zij dit, uh, via de bakel aan? Ook de Italianen, zoals Nederland dat doet? Ja, op de eerste plaats natuurlijk de bouwer... die niet, do die niet doet wat hij die, wat die heeft beloofd. Maar, maar je proeft ook wel heel veel vrevel naar Nederland hoor. Kijk, hier in België is, is toch het idee... Die Vira, dat is een Nederlands, een Nederlands project. Het, zijn, het was een Nederlands idee om uh, die treinen in Italië te gaan kopen. Uh, Nederland heeft het meeste, meeste spoorlicht in Nederland. De meeste treinen staan in Nederland, worden in Nederland onderhouden. Dit is toch vooral een, een Nederlands ding. En, en wij, wij hebben jezelf zelf, uh, zeggen de Belgen... De Thalys naar, naar Parijs lopen, dat loopt goed. Naar Frankfurt, keulen hebben we een hoge snelheidslijn die, die allemaal goed werkt. Uh, wij gaan onze handen niet meer aan branden. Dit is een Nederlands ding, bordjes schoonveeg is het natuurlijk ook allemaal. Uh, ja. Wij stappen eruit. Ja, maar goed. Uh, wij stappen eruit. Hebben ze een alternatief? Want je had het al even over de Thalys. Maar is de reiziger niet te niet dupe? Ja, met de trein naar Brussel wordt het een stuk moeilijker. Er wordt hier gedacht om de, om de Thalys, dus dat is de, de hoge snelheidslijn uit Frankrijk, die van Parijs naar Brussel, naar Amsterdam rijdt, om die misschien wat vaker te laten, te laten rijden. Nou ja, dat kan eventueel een optie zijn uh, natuurlijk. Maar ja, je zag gisteravond al dat ook dat mis kan gaan. Want die Thalys die heeft gisteravond drie uur vertraging gehad, uh, omdat er een testrit van de Vira stilstond precies op de grens. Ja, waardoor ook de Thalys met grote problemen uh, zou komen. Dus nou ja, dat internationale treinverkeer tussen België en Nederland... voorlopig zou ik met de vertragingen rekening houden. Nou, dankjewel hoor. Joris van Poppel, vanuit Brussel. En zo dadelijk gaan we zingen in Amsterdam. Nou ja, we, Ik weet niet of mijn Remmers ook mee gaat zingen. Hij heeft beloofd niet. Tegen de depressie die bij menig een vandaag de kop op gaat steken, zeggen ze... Laat maar weten hoeveel u er last van heeft bij Ed La Radio op Twitter. Erwin de Hart, bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Uh, op de weg is het uh, vrij druk uh, natuurlijk door het weer. Uh, de Randstad zijn de wegen zwart, maar uh, in het noorden daar, uh, hebben ze last van de sneeuw. Bijvoorbeeld uh, op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens... tussen Leek en Knopend Europaplein staat 10 kilometer file. Ook in Noord-Holland op de A7 horen ze Dam... tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer 14 kilometer... En een uh, lange file na een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Golkum Tussen Knopendel en Afrit-Akool staat 8 kilometer. De vertraging is daar bijna een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. We praten nog even door over de snelwegen, de Rijkswegen. Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat opnieuw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op dit moment, mevrouw van Slechtenhorst? Nou, de situatie uh, is gelijk gebleven met vanochtend... Uh, onder mede dankzij de massale inzet van Rijkswaterstaat... Uh, gisteren en vannacht liggen de wegen er redelijk bij. Mm -hmm. uh, met uitzondering van het noorden, uh, omdat daar gewoon nu nog sneeuw valt. Ja, hoe, hoe is het daar in het noorden? Wat, wat ziet u... Nou, we zien dat daar gewoon nog inzet gepleegd moet worden met de sneeuwschuivers en dat daar gestrooid wordt. Eh, verder in het land eh, zijn de sneeuwschuivers eh, grotendeels eh, van de weg af, de strooiwagens ook. We hebben eh, afgelopen eh, 24 uur zeg maar, 12.000 ton zout eh, gestrooid. En het is nu aan het verkeer om eh, het zout in te laten werken en de sneeuwresten weg te rijden. Ja, maar goed, dat lijkt me dan voor het noorden wat lastig als het daar nog steeds sneeuwt. Klopt, daarom zijn we nu daar, daar nog met mannenmacht macht gewoon bezig om uh, in ieder geval het sneeuw te schuiven en de wegen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Maar de weggebruiker moet daar zeker rekening houden met uh, extra drukte en uh, gevaarlijke rijomstandigheden ja, door ik, gladheid. Ik zie daar files van 13, 14 kilometer. Is het wel handig om op dit moment in het noorden de auto te pakken of is het handiger om even te wachten nog? Hij in het noorden van het land moeten weggebruiken en inderdaad rekening houden met dat het drukker is dan een normale maandagochtend spits. En de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten houden. En uh, ja, dat is het advies op dit moment. En dat mocht een mogelijkheid zijn. En het is gewoon heel erg druk in de omgeving. Ga dan inderdaad iets later op pad en wacht op de files gewoon wat zijn afgenomen. Zo is dat. Wel nou, dan even de baas. Debbie van noors van de Rijkswaterstaat. Dank. En u hoorde het haar zeggen. Hou de weersverwachting in de gaten. Willemijn Hubert, onze weervrouw. Goedemorgen. Waren. Hoe is het uh, met sneeuw op dit moment? We horen dat het vooral in het noorden sneeuw Zie je dat terug op de beelden? Ja, dat zie ik zeker terug op, op de beelden. En ja, als je weg moet vandaag... dan is het, heeft het bijna geen zin om te wachten. Want het blijft in het noorden ook de hele dag doorsneeuwen. Nog. En ook... Uh... Tot in de nacht naar morgen zelfs nog. Kijk eens aan. En, en trekt dat verder ook nog door over het hele land? Of is het vooral het noorden dat nee. uh, deze keer getroffen wordt? Nee, ja, het, ja, het is nu echt het uh, noorden. Dat sneeuwgebied kwam al uit het zuiden. Dus heeft al daar zijn ze een proportie sneeuw achtergelaten. En in het zuiden is het op de meeste plaatsen droog. Maar de radar meldt niet, uh, niet alles. Als je in de waarnemingen teruggeeft, zie je her en der ook in bijvoorbeeld Zeeland en Brabant... op de radar niks te zien is, nog wel wat motsneeuw. En... Meer langzaam, want richting het noorden, midden en noorden van het land op dit moment nog wat uh, lichte sneeuwval. Maar het is wel hele gestage sneeuwval, dus dat betekent dat er echt best nog wel een paar centimeter bij kan vallen. Ja, en, en ik hoor uh, dat, dat verhaal over die motsneeuw steeds. Wat, wat is dat, Willemijn? Want het is hele, een beetje poedersneeuw, hè? Ja, ja, mot. als je het verschil tussen lichte sneeuw, lichte sneeuw is toch eigenlijk hele kleine vlokjes... Mm -hmm. En motsneeuw is meer wat natte korreltjes van maximaal een halve centimeter. Ja, en, en die kunnen ook nog uh, flink opstuiven? Hè? Ik had voor mijn deur vanochtend een prachtige sneeuwduin. Ja. Hoe, is, hoe is dat in de rest van Nederland? Uh, nou, op dit moment waait het nog uh, stevig, maar dan in het, uh, vooral in het uh, noorden en noordwesten. Op de wadden staat de windkracht 6. Um, um, op het land, zeg in Friesland en Groningen, is de wind langzamerhand ook iets in kracht aan het nemen, af, afnemen. Er staan nog 4, 5. Maar kan nog steeds wel problemen opleveren, maar de verwachting is wel dat in de loop van de ochtend de wind echt wel in kracht afneemt en dat het, die stuisneeuw daar echt minder gaat worden. Goed, hebben we weer genoeg gehoord van je. Willemijn, dank je wel. Geen dank, doeg. Hoi. Die minuten voor half acht is het. Die luistert naar het NOS Radio één Journaal. Ondanks de tegenslag op de weg in sommige delen van het land, die hoort in het vooral in het noorden, kan het ook prachtig zijn. Toch, mijn nog emmers in Amsterdam? Ja, ik dus had ik ze schilderachtig ziet eruit. Dat wel, bij de Nieuwmarkt, want daar zitten we vlak in de buurt. We zitten nu nog, uh, moet ik zeggen, thuis. We gaan zo naar een studio uh, toe. We zitten nu nog thuis bij theatermaker Bas van Rijnsoever. Die heeft zijn gitaar al gepakt. Want op deze Blue Monday, ooit door een uh, psycholoog bedacht... Brits, een Brit was dat... ja, jullie gaan een muziekstuk deze ochtend brengen. Misschien handig om te vertellen wat het precies voor muziekstuk gaat worden. Um. Bij het organiseren van deze actie ben ik gaan samenwerken met Merlijn Twaalfhoven, componist. En ook iemand die gekend staat om zijn, uh, om zijn bijzondere acties in openbare ruimte. En ik heb hem benaderd of hij een koorstuk zou willen instuderen en hij is het gaan schrijven ook. Dus er ja. komt een nieuwe compositie, zo dadelijk, die eenvoudig gaat zijn. Omdat hij moet ter plekke binnen een half uur worden ingestudeerd door het koor. En overheen hebben we een tekst geschreven met Erik Willems... schrijver samen, die, uh, die door een acteur daaroverheen gespeechd zal worden. Ja. Een hart onder de riem, gebracht in de openbare ruimte... straks om negen uur bij een brug die omhoog staat... want dan staan mensen daar te wachten, dat is natuurlijk handig... Um, bedoeld eigenlijk om de winterdepressie weg te vagen, maar meer dan dat... Uh, ja, ja, ja. ja, die winterdepressie is natuurlijk een prachtige kapstok... Om, om, om eens een boodschap te gaan brengen. Ja, wat dat... is de, bo de boodschap? Wat zit er nog achter? De boodschap is... Het uh, uh, is goed dat je er bent. En kijk eens naast je, je bent niet alleen. Ik denk dat de thema's uh, verstedelijking en dat het hier groeit... en steeds drukker wordt en we ja. met z'n allen hier zitten. En... Het woordjagende werkelijkheid. Ja, en ondertussen schijnt het, hè, daar lees je ook van alles over... dat, dat het gevoel van eenzaamheid groeit. Wat natuurlijk een vreemde beweging is. Als een stad steeds drukker wordt en de mensen steeds alleener... dan gaat het niet helemaal goed. Nee. Dus ja, Blue Monday of niet, volgens mij is dat een actueel thema die wel een, een hart onder de riem verdient hier en daar. Ja, want Blue Monday, daar zijn al heel veel liedjes over gemaakt ook. Die 21 januari die het vandaag is, maar dit is meer dan dat. Sterker nog, er hebben zich al zo'n 100 mensen aangemeld... en mensen die dit horen kunnen nog komen om, om mee te doen eventueel... of om te kijken in ieder geval op straat. Nou ja, kom meedoen dan graag, omdat, ja, te kijken op straat... het is een, een flashmob, zoals we net al benoemden. Ja. Dus dan heb je baat bij publiek die van niks weet... <laughs> ja. Dus kom meedoen als je zin hebt. Ja. Het, het gaat niet alleen om negen uur bij die ophaalbrug in Amsterdam-West... waar we strakje staan en waar we natuurlijk uh, verslag van gaan doen. Uh, daarna gaan de mensen de stad in. Ja, de oproep is, uh, is begonnen bij dat ik dacht... ik ga mijn generatiegenoten, zangers, zangeressen, acteurs, actrices... theatermakers eens een oproep doen om ergens in Amsterdam vandaag... op deze depressieve dag aan één iemand een lied te gaan brengen. Dus gewoon dingdong aanbellen? Ja, dingdong aanbellen. Ja. Het bij het stoplicht? Of in het ziekenhuis of voor de pastoor. En dat weer te filmen met een kleine camera, op je telefoon bijvoorbeeld? Exact, ja. En die dan naar ons op te sturen, eind van de dag. En ja. Wij verzamelen al dat materiaal en gaan dan met dat koorstuk van straks... wat we zelf uitvoeren gaan registreren... daar hopelijk nog weer een hartverwarmend clipje van maken ook. Ja, want vanavond is er nog een bijeenkomst in de brakke grond hier in Amsterdam. Dan, dan komt iedereen weer bij elkaar. Ja, elke maandag doen wij met Stichting Nieuwe Helden... een, een, een, een inspiratienetwerkcafé. Ja. En vanavond komen we daar na deze actie samen... om de verhalen uit te wisselen en het beeldmateriaal te tonen. Want dat moet ik nog even zeggen. Uh, Bas van Rijnsoever behoort ook bij de Stichting Nieuwe Helden. Die hebben ook een website, stichtingnieuwehelden.nl. En daarop is het ook allemaal te zien, hè, als het klaar is. Zeker weten, ja ja, ja. ja, online is een belangrijk platform voor ons om te communiceren. Ja. Want... Ik, ik word ja. wel benieuwd naar het lied. Ja, ik ook. Maar je kunt het nog niet laten horen, hè, strakjes. strakjes. We gaan zo naar de studio, Lara. Daar komen de mensen bij elkaar even instuderen. Gaan we ook weer laten horen. En dan op naar de openbare ruimte om daar het lied te brengen. Kijk eens aan. Myno Remmers. En hij heeft beloofd dat hij zelf niet gaat zingen. Dan weet u dat alvast. Het is bijna half acht, wij gaan naar Duitsland. De verkiezingen in de Noord-Duitse deelstaat neder saxen van gisteren waren razendspannend. En uiteindelijk bleef de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel de grootste partij. Maar kreeg wel minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Het is toch een wisseling van de wacht. Erg waarschijnlijk correspondent Wouter Meijer in Berlijn heeft het allemaal gevolgd. Wouter, hoe spannend was het daar in neder saxen ja, zulke uitslagenavonden zijn eigenlijk de leukste... omdat iedereen wel een keertje iets te vieren heeft... of dan juist weer met een heel sipgezicht in een volgende tv-uitzending staat. En tegen middernacht is het dan toch nog een verrassing voor iedereen... dat de SPD en de Groenen samen één zetel meer hebben gekregen... dan de coalitie van CDU en Liberalen. Uh, dus inderdaad wisselt daar de macht van, van rechts naar links, zeg maar. De hele avond was het ongeveer 50-50. Ook vanwege het ingewikkelde kiessysteem kon niemand het precies uitrekenen. De doorslag uiteindelijk gegeven. Ik geloof door 12.000 stemmen in een deelstaat... waar 6 miljoen mensen mochten kiezen, is toch bizar. Maar goed, de regering dus is daar haar meerderheid kwijt... en de oppositie neemt het over. Dus weer een deelstaat waar de, familie, de politieke familie van bondskanselier Merkel... de macht nu moet afstaan. Tja, <tjewel> de landelijke verkiezingen komen eraan, nou ja, komen eraan in de zomer. Um, ik kan me voorstellen dat dit met dat in het, in het achterhoofd voor Merkel schrik is. Ja, absoluut. Ja, Merkel heeft zich hard gemaakt voor haar partijgenoot... de premier van Nedersaksen. In twee weken tijd heeft ze daar zeven grote optredens gedaan in de provincie. En dat geldt ook voor alle andere landelijke kopstukken. Dat werd echt gezien als de grote test voor de landelijke verkiezingen. Uh, dat duurt nog een half jaar, maar goed, dit zijn de laatste deelstaatsverkiezingen... voordat die landelijke campagnes uh, beginnen. En ook omdat die verhoudingen zo precies op elkaar lijken. Um, en dit is dus een heel slecht begin van het politiek jaar voor Merkel. En een enorm krediet aan, aan optimisme... Aan Wind in de rug voor rood en groen. Daar zullen ze nu aan die kant, aan de linkerkant, gretig gebruik van maken. Kijkers, wij kunnen het als we samenwerken, samen de conservatieven van de troon stoten, ook landelijk. Ja, nou, hoe kan het trouwens dat de liberale FDP eh, toch een succes behaalde? Hoe, hoe verklaar je dat? Ja, dat was meteen al de verrassing van de avond. Bij de eerste prognoses om zes uur. Eh, dat de FDP op ongeveer 10% stond. Later werd het 9, nog wat. Maar in ieder geval veel meer dan de 5%. de kiesdrempel. En de vraag was de hele tijd. of ze die kiesdrempel zouden halen. Mm -hmm. En nu zitten ze daar dus bijna eh, twee keer boven. Anders was de hele spanning meteen al weg geweest. Maar blijkbaar hebben heel veel kiezers toch beseft. dat de CDU alleen maar kan blijven regeren. als de FDP überhaupt overleeft. Want anders word je wel de grootste partij, maar heb je niemand om mee te regeren. En hebben veel mensen gedacht, ook omdat er in de media... ook heel veel over gespeculeerd werd... zou de CDU nog een soort leenstemmencampagne campagne beginnen. Hè? Dus dat ze zouden zeggen, nou ja, we vinden het niet heel erg... als je dit keer ook op de liberalen stemt... in de hoop dat een paar mensen dat doen... om die partij net over de drempel te helpen. Uh, dat is in de media zo vaak gezegd. Uiteindelijk heeft de CDU altijd gezegd... wij doen dat niet, wij vechten voor onszelf. Maar blijkbaar heeft het toch zoveel invloed... als je dat regelmatig daarover bericht. En natuurlijk steeds de peilingen bericht steeds... in de in, in de berichtgeving wordt gezegd, het is nu heel spannend voor de FDP... dat erg veel mensen blijkbaar hebben gedacht, we gaan die partij helpen. Ja, ja. En die solidariteitsactie eigenlijk helemaal uit de hand gelopen is. Ja, zo kan je het ook zien. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dankjewel, Wouter. Het is een klein land in Azië, maar behoorlijk rijk geworden... door de olie, het sultanaat Brunei. Koningin Beatrix is er samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxia... net aangekomen en ontvangen in het paleis van de Sultan. En verslaggever Menorimai, die was erbij. Het paleis van de Sultan is enorm. Het grootste ter wereld wordt wel gezegd. 2000 kamers telt het en dat zijn niet de kleinste. En de koningin arriveert in een van de vele auto's van de Sultan. Zo'n 7000 schijnt hij er te hebben... En deze, een oude Rolls-Royce. Na het inspecteren van de Erewacht buiten, volgen ook nog de Volksliederen. En daarna naar binnen om iedereen te begroeten. Een enorme rij mensen staat er opgesteld binnen het paleis. En zoals het bij een staatsbezoek hoort, is het dan tijd voor het uitreiken van de oorkonde en de bijbehorende versierselen. Eerst die van Brunei voor de koningin. Queen Beatrix of the Netherlands. Her Majesty the Queen, Grand Master of the Order of the Dutch en daarna die van Nederland voor de Sultan. En zo is het staatsbezoek aan Brunei officieel begonnen. Twee dagen blijft de koningin hier samen met Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. Natuurlijk om de banden tussen beide landen aan te halen, maar het zal ook gaan om zaken te doen. Want in Brunei valt geld te verdienen. Ja, zoveel is duidelijk daar in het rijke Brunei. U hoort een bijdrage van Menno Reemeijer. En zo dadelijk, na het bulletin van half acht... gaan we slippen en sladen met Louis Dekker. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline, de nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie...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 Voor 25 euro per maand de Samsung Galaxy S Advance. 550 minuten of sms'jes. Plus 500 MB. Ga naar hollandsnieuwe.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Ochtendspits eerder begonnen en doodetal Algerije loopt op tot 81. Het is half acht. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Veel snelwegen in Nederland zijn begaanbaar, maar wel is de ochtendspits eerder begonnen dan normaal. Volgens Rijkswaterstaat liggen de meeste wegen er redelijk tot netjes bij. De hele nacht is geprobeerd om de wegen schoon te houden, zegt Rijkswaterstaat met man en macht, al ons materieel ingezet en uh, ruim 12.000 ton uh, uh, zout gestrooid. En uh, we zien dat het beeld nu is dat de, uh, de wegen er uh, met uitzondering van het noorden van het land, en dat is vanwege de sneeuwval die daar nog uh, valt, redelijk uh, tot netjes uh, bij liggen. Ja, de sneeuwval in het noorden. Het KNMI waarschuwt daarom nog steeds voor extreem weer in Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe. De sterke oostenwind kan leiden tot stuifsneeuw. Opnieuw Rijkswaterstaat. We blijven vanuit Rijkswaterstaat de weggebruiker op twee dingen uh, alert maken. Uh, houd rekening met uh, gewoon een drukker ochtendspits dan normaal op maandagochtend. En een waarschuwing voor gevaarlijke rijomstandigheden. Want desondanks dat de Rijkswaterstaat gewoon veel gestrooid heeft, uh, kan er op een aantal plekken gewoon verradelijke gladheid zijn. Dus wees daar gewoon alert op. En dat is de situatie op de weg. Dan de spoorwegen. De NS rijdt ook vandaag vanwege het winterweer met een aangepaste dienstregeling. Vooral in de Randstad zullen minder intercities rijden. NS over de situatie op het spoor. De aangepaste dienstregeling doet wat hij moet doen. Uh, het rijdt. daar uh, wel wat vertraging uh, mede door, door het winterweer. Maar de situatie is uh, stabiel te noemen. En Schiphol waarschuwt dat vandaag opnieuw vluchten kunnen uitvallen vanwege het slechte weer.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 Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken vanochtend ruim 270 militairen naar Turkije. Ze gaan daar met twee Patriot-eenheden het gebied rondom de stad Adana beschermen... tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. Materieel is al sinds begin januari vanuit de Eemshaven per schip onderweg naar Turkije... en komt waarschijnlijk morgen aan. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn aangekomen in Brunei... voor een tweedaags staatsbezoek. Ook minister Timmermans en minister Bloemen reizen mee... Bloemen een handelsmissie. En na Brunei reist de koningin naar Singapore eveneens voor een tweedaags staatsbezoek. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is onvervalst winterweer. Gisteren viel op veel plaatsen enkele centimeter sneeuw en ook vandaag blijft het niet droog. Op dit moment sneeuwt het op verschillende plaatsen in het noorden van het land. In het midden en zuiden valt af en toe wat lichte sneeuw of motsneeuw omdat in de noordelijke provincies een matige tot vrij krachtige oostenwind staat... kunnen daar sneeuwduinen voorkomen. Vanochtend neemt de wind af en zullen er geen nieuwe duinen vormen. In de zuidelijke helft wordt het later in de ochtend geleidelijk droog. In het noorden en vooral het noordoosten blijft het de hele dag van tijd tot tijd sneeuwen. Op de meeste plaatsen blijft het bewolkt... en de temperatuur stijgt naar min 4 graden in het noordoosten... en in het zuiden liggen de maxima rond het vriespunt. Vanavond neemt de sneeuwval in het noorden af... maar een klein beetje motsneeuw kan er nog wel vallen... Ook het uiterste zuiden maakt vannacht kans op een beetje neerslag. Morgen, dinsdag, is het bewold met alleen plaatselijk een beetje mot sneeuw. En het blijft overdag licht vriezen. ANWB-verkeersinformatie. Het is nog steeds plaatselijk glad in het hele land door sneeuw en bevriezing van de weg. Verder zijn de problemen op dit moment het grootste in het noorden en in de provincie Noord-Holland. Maar ook de weg naar Eindhoven is geplaveid met problemen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide 19 kilometer file. 12 kilometer staat op de A6 Lelystad richting Muiden, tussen Knoopend Almere en de Hollandse brug. Ook 12 kilometer op de A7 Hoorn richting Den Oever. Tussen Afrit Medemblik en Den Oever staat 12 kilometer. Dus A7 Herenveen richting de Duitse grens tussen Leek en Knoopend Europaplein. 10 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam. 19 kilometer tussen Alfred Averhoorn en Knoopend Zaandam. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar was eerder een ongeluk gebeurd. Daar wordt nou de vangrail gerepareerd. Tussen Knoopendel en Knoopend Gorkum staat 20 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. En nog een melding van het spoor. Want op last van de brandweer rijden er van en naar Schiphol minder treinen. De vertraging is daardoor meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het winterweer, dat is een geschenk uit de hemel... voor bedrijven die rijvaardigheidstrainingen geven. Ze hebben het uh, al een tijd moeilijk... omdat automobilisten in deze crisistijd wel drie keer nadenken... voor ze een klein vermogen investeren in zo'n bijspijkercursus. Maar ja, verraderlijke winterse wegen zorgen ineens voor een piek. Drukte dus bij de antislipscholen. Bij de anti-slipschool in Zandvoort worden ze heel vrolijk van de huidige weersomstandigheden. Ik werd er zowel persoonlijk als zakelijk heel gelukkig van. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Vorst, winterse neerslag. Hoe meer, hoe liever. Want het leidt automatisch tot klanten, tot meer omzet. Meer aanvragen op de website, meer telefoontjes. Uh, mensen komen meer langs. De keerzijde van de medaillon is nou natuurlijk ook weer dat mensen niet durven te komen. Lorenzo van der Struik, instructeur bij slotenmaker. Daar had ik nog niet bij nagedacht dat je onzeker bent in het verkeer, omdat het kan ijzelen, omdat er sneeuw ligt... dan ben je net zover dat je denkt, ik neem een cursus, je legt daar een bedrag voor neer. De slipcursus zelf gaat altijd door, alleen mensen moeten wel natuurlijk helemaal naar Zandvoort komen. Dat gebeurt dus echt, dat mensen daarom afzeggen. Ja, en het is ook maar beter. We willen geen ongelukken omdat ze hier moeten komen. We willen ze veilig op weg helpen, punt. De cursisten. Zijn dat allemaal mensen die ergens van zijn geschrokken? Die iets hebben meegemaakt waardoor ze denken... ja, ik moet er toch mee aan de slag? Bij een gedeelte is dat zeker zo. Ik denk zo'n 25% komt hier omdat er wat gebeurd is. De helft komt hier omdat ze het als cadeautje hebben gekregen. En of dat dan een hint is van familie of vrienden... dat ze misschien wel wat aan hun rijden moeten doen, ja, dat weet je nooit. Werkgevers doen dat ook steeds vaker, hè? Ja, maar we moeten nog zeker zelf er hard aan trekken. Het is een, een moeilijke markt, een hele moeilijke tijd ook. Want, recessie, crisis, bedrijven die het dubbeltje tien keer omdraaien? Ja, het is voor Iedereen moeilijker. Je kan de euro maar één keer uitgeven. En uh, als dat moet aan een brood of aan een, een, een anti-slipcursus... dan kiezen veel mensen voor het brood. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat begrijpen wij ook. Maar ja, wij moeten wel uh, overleven daarin. Ooit in een ver verleden was Michel Blekenmolen Formule 1-coureur. Tegenwoordig organiseert hij vooral evenementen. Zoals dat in 2013 heet experiences. Maar ook rijvaardigheidstrainingen. En je ziet vaak, na één kwartier al... Dat mensen gewoon de basic dingen eventjes onder controle krijgen. En dan gaan ze heel anders uh, hun auto de volgende dag in. Blekenmolen mikt op de zakelijke markt. Probeert dus werkgevers, bedrijven, wagenparkbeheerders... te verleiden hun klanten, hun personeel bij te laten scholen. Natuurlijk is dat vooral een commercieel belang. Maar de autocoureur vindt ook dat wij Nederlanders in het algemeen matige automobilisten zijn. We hebben een groot wagenpark aan Porsches, Lamborghinis... allemaal speciale dingen. En dan moeten die mensen erin wegrijden. Die leggen we het uit. En dan is een Nederlandse groep staat te stuntelen. En dan hebben we een Franse, Duitse of een Engelse groep. Die stappen in en die rijden weg. Dus of de Nederlander luistert niet goed of ze hebben niet het gevoel voor die auto. En ik denk dat de tweede. Ik denk wel dat er heel veel onkunde op de weg uh, zit. Wat voor onkunde? Ja, mensen die niet een balans met hun auto hebben. Die überhaupt niet kunnen rijden. Ik zie dat altijd op die cursussen. Dan moeten ze een remproef doen. En dan stappen ze uit. Ja, er is wat met mijn auto, hoor. Want die maakt zo'n raar geluid als ik ga remmen. Die zijn dus nog nooit in de ABS, het anti-blokkeersysteem gekomen. Dus die oefenen ook nooit. Die denken er loopt iets vast ja. onder de motorkap. Ja, wie komt eraan rijden? Uh, dit is mijn uh, collega Jeroen, ook instructeur. En hij heeft drie cursisten bij zich. Drie? Een hele auto vol. Aangenaam, hallo. Hey. Hoe gaat het tot nu toe? Prima. Waarom doet u dit? Je kunnen wel wat van leren. Als ik u vanochtend had gevraagd, geef eens een cijfer voor de rijvaardigheid. Wat was dan het antwoord geweest? 10 natuurlijk. <laughs> en na de eerste pirouette? Een negen en half. Hij is ook zo bescheiden. Hoe slaat u dat er subtiel uit? Nou, Hij ja, probeert mensen wel te corrigeren op de fouten die bijna iedereen hetzelfde maken. En dat is vooral het kijken naar waar ze naartoe gaan in plaats van waar ze naartoe willen. Dat klinkt best ingewikkeld, hè? Ja. Wat wordt de volgende verrichting? We gaan remmen, uitwijken remmen met een snelheid van 60 km per uur. Een kind kan de was doen, hè? Dankjewel. Hij remt, eerste slip... De tweede slip blijft remmen. Het gaat toch heel dwars. Hè? En dat is iets waar je wel mee wegkomt als de weg leeg is. Maar als er als een muurtje is, zou staan? Dan is het afgelopen. Hij staat nu voren. Het gaat altijd een keer mis hier. Een vijf. Zeker. En door de overschatting nog een minpunt. Een vier. Ja, want hij wilde een tien. Of had verwacht een tien te halen. Later in deze uitzending meer vanaf het sneeuwwitte asfalt... in Zandvoort met Louis Dekker. Wij gaan naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Want het eerste weekend van de competitie is ja. um, geweest... Het bepaald geen saai voetbalweekend, hè? Nee, het was een uh, weekend wat op vrijdagavond al begon. Uh, PSV, volgens hen zelf en ook vele volgers... toch de uitgesproken titelkandidaat, heb ik wel eens begrepen... Uh -huh. gingen totaal <gül> onderuit. En je begint je echt af te vragen wat daar toch aan de hand is. Want voetbaltechnisch zou dat Elft natuurlijk veel beter moeten kunnen. Ook complimenten overigens voor Peck, hoor. Dat de hele competitie al leuk voetbalt. Maar goed, toch 1-3. Winnen daar, 3-1 winnen. Vitesse 4-1 onderuit. Twente heel, heel matig 0-0 thuis tegen RKC. Ja, en toen gisteren ging iedereen zitten voor Ajax-Feyenoord. En ja, dat werd toch wat minder spannend dan uh, velen gehoopt hadden. Want Feyenoord had vooraf wel aangekondigd met heel veel woorden dat het nu toch echt iets zou gaan gebeuren. Maar in werkelijkheid bleef daar niet zoveel van over. En met name aanvallend uh, maakte Feyenoord veel te weinig een vuist. Grote fouten achterin. Matthijsen, de routinier, enorme fout. En eigenlijk was de wedstrijd uh, ja, na drie kwartieren al gespeeld. Werd uiteindelijk 3-0. Feyenoord nog een strafschop gemist. En Ajax dan in één keer weer de grote titelkandidaat bij veel mensen. Nou, het gaat week in, week uit. Verder. Ja, oh, wisselvallig, week. hè, overal? Het is allemaal zeer wisselvallig. Ajax heeft nu wel een wat langere reeks. Al goed lijkt het elftal met met name ook Fischer voor in de jonge Deen wel weer wat sterker op orde te krijgen. Maar goed, het is allemaal... Twente staat gewoon op kop nog, hoor. En PSV, Ajax, staat er allemaal bij. Vitesse mag je toch wel een klein beetje afschrijven, wat mij betreft. En ook Feyenoord, of die deze race gaan volhouden. Dat zal toch lastig worden? Oké, okay. wij moeten het nog even over Wesley Sneijder hebben. Die gaat naar Galatasaray, ja. heeft getekend voor voor drieënhalf uh, jaar. Nou hoorde ik hem bij ons op de zender proberen enthousiast te zijn? Of was hij ja, dat ook echt? Nou ja, ik denk dat hij eh, wel enthousiast is... voor het feit dat er een oplossing van zijn situatie is. Hij was hopeloos in een impasse met Inter Milan. Dus hij zal dolblij zijn dat hij ergens kan gaan spelen. Maar diep in zijn hart zal hij toch ook gehoopt hebben... dat er nog telefoontjes uit Manchester of Londen... of een andere Milanese club of Madrid of zo gekomen was. Die zijn er allemaal niet gekomen. En Galatasaray is bepaald geen club om je voor te schamen. De Turkse competitie is echt een hele mooie, mooie competitie. Maar het is natuurlijk geen Europese... Topcompetitie. En ja hij zal moeten leren leven. 2010 was zijn topjaar. Daarna is het allemaal minder geworden. Dat heeft hij toch, wat mij betreft, vooral aan zichzelf te wijten. Nooit helemaal fit meer geweest. Dus het zal allemaal maar moeten blijken. Ook daar hoe hij zich uh, gaat oprichten. Maar het zal toch niet de club van zijn dromen zijn. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. En nog even naar het schaatsen, want dat ging hard, hè, in uh, Calgary? Het ging overal hard. Uh, Sangwali, uh, Koreaans 36, 80 bij de vrouwen. Margot Boer, even naar de het Nederlands record, 37-54. Jan Smekens, twee keer de 500 meter winnen. Dat zegt toch wel heel veel met het oog op een WK-sprint. 34-32, nieuw Nederlands record. Otterspeer won daar nog de 1000 En we deden ook nog een Short trekken een jaartje voor de Olympische Spelen. Europees heel erg goed. Freek van der Wart, Europees kampioen. Knecht tweede. Ter Mors Brons bij de vrouwen. We kunnen bijna buiten adem raken <laughs> met al die medailles. Goud bij de relay, de aflossing bij de vrouwen. Zilver jongen, bij de jongen. mannen. De grote ploegen bij dat Short trek komen uit Amerika... En Azië, dat weten we wel. Maar toch een jaar voor de Olympische Spelen. Deze mensen zijn er al heel lang mee bezig. En dat zijn echte Olympische kandidaten. En met onze uh, lange baanrijders erbij. Uh, we kunnen bijna niet wachten. Niet we slecht. moeten nog een, ja een jaartje wachten op de nou. Olympische Spelen. Eerst maar eens WK Sprint volgende nou, week. Nou, naar me komen allemaal. Tom van het Hek, dank je wel weer. Jo. En zo dadelijk. Niets lijkt benoeming bedoeling van uh, Jeroen Dijsselbloem... als voorzitter van de Eurogroep nog in de weg te staan. Frankrijk heeft de bezwaren namelijk ingetrokken. We hebben een oui. Spreken we over na acht uur. Verkeersinformatie eerst, Erwin de Hart. 310 kilometer tellen we nu alles bij elkaar, Lara. Uh, langzaam rijdt het op de A2, maar strikt richting Eindhoven. 20 kilometer staat tussen Nederweert en Knopend En natuurlijk door het slechte weer ook in Noord-Holland. Op de A7, Hoorn richting Den Oever. Tussen Afrit Medenblik en Den Oever staat 15 kilometer file. Ook op de A15, Nijmegen richting Gorcum, Tussen Knopendel en Afrit Arkol -Ar 12 kilometer. linkerrijstrook rijstrook is dicht, lange wachttijd daar. En ook op het spoor. bij Schiphol, want op last van de brandweer rijden er van en naar Schiphol geen treinen. En de vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. als ik dan sneeuw zeg en kou, dan is misschien niet uw eerste associatie... bijvoorbeeld Helftstede, toch Maar misschien inmiddels wel de Vira... Kotse zijn de Belgen het, naar eigen zeggen, met de maker van de VIRA-treinen. De maat is vol, zei NS-directeur Bert Meerstad. Hij stelt de Italiaanse fabrikant inmiddels verantwoordelijk voor de problemen met de trein. Politieke partijen, zoals de PvdA en de VVD, willen dat er andere treinen gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel. De spoorwegen zitten flink in hun maag met het VIRA-fiasco. Al sinds eind vorige week rijden er geen Vira treinen meer. Ze blijken onbetrouwbaar in koude omstandigheden en worden nu getest. Wijnand Veneman is onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Meneer Veneman, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat is er fout gegaan? Dat lijkt mij toch een vraag om mee te beginnen. Ja, wat is de, de fout gegaan? Er zijn natuurlijk uh, uh, in dit dossier een aantal dingen fout gegaan... en we hebben voor een deel al het wel zien aankomen. Uh, er zijn uh, uh, ergens in 2004, uh, begin 2004... tekende NS Highspeed een contract met Ansal de Bria, Italiaanse leverancier... Mm -hmm. Die zou gaan leveren in 2007. En in 2009 kwamen pas de eerste treinen binnen. En daar was dan ook nog van alles mee mis wat je uh, niet kan verwachten. Je hebt in zo'n fase altijd dat je aan het testen bent. Dus bij testen hoort dat je dingen tegenkomt en dat ja. je die oplost. Maar er was wel heel veel aan de hand. Uh, nou, en nu wilden we eindelijk met de eerste zes die we hebben gaan rijden. Ja, en uh, dat gaat wel mis. Dat gaat mis, ja. Aan de onderkant, hè, het plaatwerk laat los door sneeuw. Uh, Ansaldo Breda heeft er ook een bericht over gestuurd dit weekend. Door sneeuw aan de onderkant, dat vast blijft zitten en vervolgens loslaat en de platen meetrekt. Hadden ze dat kunnen voorzien bij Ansaldo Breda? Nou ja, er wordt allemaal uitgebreid getest, ook in uh, sneeuwkamers en ook in sneeuw. En in, uh, er worden ook hard gereden met die treinen. Um, ze gaan ervan uit dat dat dan voldoende is. Nou, dat blijkt dan niet zo te zijn. Het is wel zo dat. Eh, de, nu kunnen we misschien daar heel lachrig over doen. En denken: nou, hoe kunnen ze daar. Uh, uh, Een stelletje. Dat uh, uh, maken er bakken er niks van. Hoe ja. kunnen ze dit nou doen? Hoe wou je dat zeggen? Ja, ja? nee, ik probeer het netjes te houden. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat. Uh, met de tallies hebben we ook problemen gezien. Uh, toen die, uh, die reden uh, ook 350. En daar gingen, als het echt koud was en sneeuw lag. Uh, kwamen er barsten in ruiten uh, destijds. Hmm. Dus daar zagen we ook problemen. Uh, ja, het probleem is daar opgelost door gewoon bij echt slecht en koud weer iets minder hard te gaan rijden. Dus, dus je kan wel gedoe verwachten en dat wordt dan ook wel weer opgelost. Dat, dat snapt iedereen wel, maar hier is het allemaal wel net een tikkeltje erger. Ja, en het is lastig. Je kan de realiteit natuurlijk nooit helemaal nabootsen in die, in die testruimtes nee, en zo'n nee. klimaatkamer. Maar even naar het proces dat vooraf ging aan het uiteindelijke leveren hè, door de fabrikant Ansaldo Breda. Want zij hebben ook geleverd aan Denemarken en daar waren ook problemen. Net als in Los Angeles en Washington. Waar metro's zijn geleverd. Hadden ja, de, België en Nederland niet gewaarschuwd moeten zijn? Nou ja, die, die metrovoorbeelden. Boston is een voorbeeld. Uh, de, dat speelde voordat uh, de NS High Speed uiteindelijk het contract tekende met Asaldo uh, breda Dus dat hadden ze kunnen weten. Dat hadden ze kunnen weten, maar dat is natuurlijk wel echt een heel ander soort trein dan waar we het hier over hebben. In Denemarken was een Andere Koek. Dat was een trein die uh, wel hoge snelheid had. Ge of in ieder geval uh, een normale in trein die harder kan. Uh, dat is echt een soort gelijk trein. Mm -hmm. Um, en daar was het zo dat uh, die trein eigenlijk pas geleverd werd op het moment dat NS Highspeed hier zijn handtekening zette. Toen kwamen die in Denemarken pas in gebruik en toen ontdekte men daar pas de problemen ermee. Dus ja, dan heb je je handtekening al gezet en uh, word je geconfronteerd terwijl die treinen in Italië gebouwd worden als NS Highspeed uh, met allerlei verhalen uit Denemarken over hoe het daar niet goed gaat. Mm. Tegelijkertijd hebben, heeft Anzaldo Breda uh, voor, uh, voor die tijd, gewoon in Italië... ook hoogsnelheidstreinen geleverd. Uh, een ETR 500 voor de liefhebbers. En, uh, en, en dus ja, je had een idee dat ze het misschien wel konden. Maar geleverd aan? Aan de Italiaanse spoorwegen. Ja, dat is natuurlijk een ander klimaat daar. Zeker een ander klimaat, ja. ja. Maar uh, in het noorden van Italië ligt wel degelijk sneeuw. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, ik heb ook een, een parlementariër uit België gesproken vorige week. Die zei um, het is fout gegaan omdat er gekozen is voor de goedkoopste trein bij de aanbesteding. Um, is dat zo? Heeft hij daar gelijk in? Nou ja, het was de goedkoopste, maar dat is, er komt wel een ingewikkeld elementje langs. Kun je dan ns Huispieter de schuld geven? en Zeggen van, ja, je hebt de, de Fiat gekozen en je had tegelijkertijd kunnen kiezen... voor een Audi of een Mercedes uit Frankrijk of uit, uit Duitsland. Mm -hmm. uh, Siemens, Bombardier, Alstom zijn uh, erkende uh, kwaliteitsleveranciers. Dus die had je ook kunnen kopen. Maar daar komt wel uh, Europese regels om de hoek kijken... die dat wat lastiger maken dan wij met z'n allen in eerste instantie zouden denken. Man? Nou, Europese regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat we met z'n allen niet meer kiezen voor onze eigen nationale leverancier. Dus dat mocht niet meer, dus je moest kiezen voor wat dan economisch het meest aantrekkelijke bod was. Dat is verplicht. Dus op een gegeven moment krijg je dan een, een trein, ga je een trein bestellen, heb je drie verschillende biedingen... De prijs is glashelder welke het laagst is. Dus daar is geen twijfel over welke je daarvoor moet kiezen. En kwaliteit. Ja, alle bouwers zeggen natuurlijk dat ze de kwaliteit gaan leveren die jij wenst. Mm -hmm. En als ze dat in 2004 uh, beloven... Ja, wie ben jij dan om te zeggen dat ze in 2012 uiteindelijk... Uh, op deze manier het niet gaan leveren? Maar ja, dat, uh, dat moet is je het... natuurlijk onderzoeken. Dat is, dat is, lijkt ja. mij, als, je, als je een aanbesteding hebt, is dat geregeld in zo'n aanbesteding... dat er ook getest wordt of de kwaliteit of getoetst wordt... of de kwaliteit die beloofd wordt uh, of daaraan voldaan kan worden? Nou, het, het probleem is natuurlijk dat je nu eigenlijk pas kan testen... wat die treinen werkelijk in dit soort weer doen. Want dan nu heb je hem pas. Uh, dus uh, heel lang loop je op, uh, op de belofte van de, vervoerder, van, de, van de treinenbouwer... en op wat hij in het verleden daar gedaan heeft. Nou, daar waren op dat moment geen aanwijzingen om absoluut te kunnen zeggen, weet je, die Ansaldo Breda gaat er niks van bakken, die sluiten we uit. Uh, had je dat wel gedaan, hè, want stel, vanwege de twijfels over de treinen, in, uh, of in de metrotreinen in Boston, um, dan had Ansaldo Breda bij de rechter gestaan, dan had je met z'n allen voor de rechter gestaan, ja, he, ja. en dan had hij gezegd, uh, ja meneer, uh, dat kunt u niet zomaar doen. Nee, nou hoor ik van alle kanten, van parlementariërs in Nederland en België, en ook van staatssecretaris hier en daar, dat er oplossingen moeten komen. Wat, wat zou ja. de oplossing zijn op dit moment, korte termijn en lange termijn? Nou ja, uh, ik weet niet wat uh, NS nog beschikbaar heeft staan. Kijk, ze hadden gewoon een aantal treinen rijden. In de, de, de oude Benelux, zou ik maar zeggen, met een, uh, met een uh, uh, specifieke wat hogere snelheid locomotief voor. Mm -hmm. Die ree op, uh, op de HSL. Ik ga ervan uit dat ze die niet acuut uh, gesloopt of uh, verkocht hebben. Dus die kan natuurlijk wel weer gaan rijden. Um, nou, dan heb je in ieder geval weer wat capaciteit. Uh, dat er weer netjes inpassen wordt nog lastig, maar dat moet je dan, uh, moet je dan maar gaan doen. Verder wordt het uh, gewoon doorsleutelen aan die treinen en ze weer op orde krijgen, welke je nu hebt. Maar ik begrijp ook dat voorlopig de, de, de nieuwe treinen, er zijn nu zes treinen binnen, ja. dat de andere van de negentien nog eventjes niet komen. Nou, zorgen dat je het ontwerp goed op orde krijgt. Um, goed, uh, en ja, als je het echt te bond vindt worden, dan um, kijken of je het contract kan ontbinden. Ja. Maar daar hebben reizigers, reizigers op dit moment helemaal niks aan. Nee, je weet ook niet of dat kan. Wijnand nee. Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Dank hoor voor uw toelichting. Graag gedaan. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Bij me, Gert Kluk. Goedemorgen. Goedemorgen. Het winterweer is natuurlijk goed vertegenwoordigd in de media. Op bijna elke voorpagina van de kranten: foto's van mensen op het ijs of in de sneeuw. De Volkskrant heeft een foto van schaatsers op dun ijs. Mm, ja. Prachtige foto trouwens. Um, en indrukwekkend weer, de voorpagina van de Telegraaf. Een foto van verkeer in de sneeuw en fietsers. De krant waarschuwt met hele grote letters voor enorme hinder. En raadt aan om een noodpakket met deken brood en water mee te nemen. Ook in België hebben ze last van het winterweer. Op de site van de Vlaamse Omroep VRT Nieuws staat een live blog over de gevolgen van het weer voor het verkeer. Verder ander nieuws, uiteraard ook Algerije domineert het nieuws in de Britse media. In The Guardian staat dat de Britse premier Cameron zegt dat Noord-Afrika onherroepelijk is veranderd in de nasleep van de Arabische lente. En de Daily Telegraph beschrijft hoe een oud soldaat van het Franse vreemdelingenlegioen terugvocht tegen gijzelnemers toen die de bus aanvielen. En verder, Frankrijk heeft dan toch zijn steun uitgesproken... voor Jeroen Dijsselbloem als kandidaat voorzitter van de Eurogroep. Dat zei de Franse minister van Financiën, Pierre Moscovici... tegen de Franse tv-zender TV5. In internationale media veel aandacht voor de inauguratie van Obama. De website van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes... staan acht tips om zo'n speech voor te bereiden. Er staan passages uit 57 toespraken van Obamas voorgangers in. We hebben het later ook nog over Trouwens hoor, in deze uitzending over de beediging van Obama. En vier Nederlandse toeristen hadden een moeilijke nacht in Australië... volgens de website The Australian. Ze hebben de hele nacht in een boom doorgebracht... om uit de buurt van een krokodil te blijven. Gert, dank je wel. Vier mannen kwamen in de problemen nadat hun boot kapseisde. Pas in de ochtend konden ze gered worden. Afgezien van wat insectenbeten en een stijve kont gaat het goed met de mannen.